Van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Naarden zijn vannacht twee politieagenten gewond geraakt bij een aanhouding. Ze achtervolgden een automobilist en reden hem klem op de A1... waarbij de auto achterop de politieauto botste. De agenten zijn met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen zijn aangehouden. In Philadelphia heeft Bernie Sanders opnieuw zijn volledige steun uitgesproken voor Hillary Clinton. Hij zei tijdens een toespraak bij de Democratische Conventie dat iedereen tot de conclusie zal komen dat zij de volgende president van de Verenigde Staten moet worden. Hij vroeg zich af wat er met de burgerrechten gebeurt als Donald Trump president wordt. First Lady Michelle Obama hield ook een speech waarin ze, zonder zijn naam te noemen, haar weerzin tegen Trump duidelijk liet blijken. Ook zij sprak haar steun uit voor Hillary Clinton. In Japan heeft een man in een instelling voor verstandelijk gehandicapten... zeker 19 mensen met een mes gedood en 20 verwond. De man drong de instelling in de stad Sagamihara midden in de nacht binnen. De 26-jarige dader gaf zichzelf aan en bekende zijn daden meteen. Hij is een oud-medewerker van de instelling en zou boos zijn geweest over zijn ontslag. In Australië wordt een onderzoek ingesteld naar mishandeling van jongeren in een jeugdgevangenis. Veel Australiërs reageerden geschokt na televisiebeelden van naakte jongeren die werden geslagen en met traangas bespoten. Volgens premier Turnbull gaat een commissie de praktijken in de jeugdinrichting grondig onderzoeken. De omzet van Nederlandse hotels, restaurants en cafés is de laatste jaren harder gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie, meldt het CBS. Nederland loopt zelfs voorop op andere Europese landen. Na het uitbreken van de kredietcrisis haalde de horeca -omzet, daalde de horecaomzet in Nederland juist meer dan in de rest van de EU. Inmiddels ligt de horecaomzet zowel in Nederland als gemiddeld in de EU op recordhoogte. Dan het weer nog: zon en wolken en plaatselijk een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen eerst zon, later buien en een graad of 21. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 To van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. When it okay. passes through the En zomerheer.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 Van Zandvoort ook op TV. Zie je WM Text TV op kanaal 45. It's gonna be alright A dream I guess it's meant to be I got to tell you right now, baby. and the way the sunlight plays upon her hair, I hear the sound of a gentle moon, on the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up her vibrations, must be kind